En ik vraag je, heb me lief, heb me lief, heb dit lichaam lief. Bewin mij, bevrijd me van het duister. 300.000 handtekeningen te verzamelen voor zo'n referendum... In Turkije zijn nog eens twee Duitsers opgepakt, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn. Het lijkt erop dat de twee zijn aangehouden op de luchthaven van Izmir, waarvan ze worden beschuldigd, is nog niet duidelijk. De Duitse autoriteiten hebben nog geen contact gehad met de twee. In Turkije zit onder andere de Duits-Turkse journalist Dennis Jussel gevangen. Hij zit al 200 dagen vast en wordt verdacht van het verspreiden van terreurpropaganda. Het hoge rechtshof van Kenia heeft de verkiezingen van 8 augustus ongeldig verklaard... wegens onregelmatigheden en zegt dat ze over moeten. Zittend president Kenyatta kreeg bij de verkiezingen 54% van de stemmen. Zijn opponent Odinga had meteen al bezwaren getekend tegen de uitslag... en zei dat het was gefraudeerd. De man uit Sliedrecht die maandag werd opgepakt omdat hij van plan zou zijn geweest... een aanslag op een officier van justitie te plegen is vrijgelaten. Volgens het OM geldt de man niet langer als verdachte. De opdracht om de officier iets aan te doen zou gegeven zijn door Klaas Otto, de ex-leider en oprichter van No Surrender, die ontkent. Het weer. Vanochtend flinke periode met zon. Het is nu middag en vanmiddag naast periode met zon ook een enkele bui. Het wordt maximaal 20 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, met morgen de meeste buien en het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het en ZFM. DFM. Verkeersabdienst. Verkeersabdienst.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Hilversum Noord en Eembrugge 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knopend en Hoogmade 6 kilometer file. Op de A10 ring Zuid richting Den Haag tussen knopend knopen Amstel en knopend de Nieuwe Meer 4 kilometer. A10 ring Noord richting Zaanstad tussen Duivelrecht en Schellingwoude 5 kilometer. Op de A27 Utrecht Breda bij Werkendam 3 kilometer.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 ...sport met de Pipe Piper op bezoek van uh, Joop van es, ...die uh, een fan is van uh, Christian en St. Peters Joop, Dat is het toch? Ja, Christian en St. Pieters. <laughs> uh, prachtige muziek gemaakt. Je bent ook fan Begin van de jaren 60. Je bent ja. ook fan van Max Verstappen. Ja, uiteraard. En de eerste tijd is voor hem de zesde plaats. Ja. Maar hij komt altijd later wat, wat later op gang, hè? Ja. ja uh, nou, hij heeft een nieuwe motor, in ieder ja. geval... Ja. Of een andere motor. Het zal geen hele nieuwe zijn. Maar een andere motor. En uh, ja, dat zal toch altijd weer afstellen zijn. Dus uh, de eerste training is geweest. Zesde plaats. Ja. En uh, uh, ja, er zal wel zal vooraan komen. Hij ja, gaat er in ieder geval denk ik weer sneller uh, trainen. Zich plaatsen dan uh, Ricardo. Ja. Dat is de laatste zes of zeven keer is dat al gebeurd. En uh, daar is zijn kracht. Maar ik denk niet dat hij snel genoeg is om de Ferraris en de, de Mercedes uh, te kunnen verslaan. helemaal niet op Monza. Nee. En ja, mijn andere grote fan... daar ben ik een hele grote fan van, laat ik zo zeggen... Lewis Hamilton, die stond... na de eerste training vier bovenaan. Het scheelde wel, die twee Mercedes... scheelden 1,2 seconden met de nummer 3 en 4. Dat is veel hoor. Ja. Dat is heel veel. Ja. Op het, het thuiscircuit... Van, van Ferrari. We gaan het zien. Hè. We gaan even wat berichtjes doornemen. Pista, ADO is altijd mijn club geweest. Zegt hij. Ja, dat zal best... Ja. <laughs> Maar ja, hij als zijn eerste gedachte is om naar uh, Ado te gaan, dat is natuurlijk wel leuk. Hij is in ieder geval terug in Nederland. En ja, ja, ja, Maar er komen een heleboel terug, hè? Uh, ja. Maar allemaal wat oudere jongens. Ja, dat is zo. Charles die is bezig met uh, André Janssen bellen, want we gaan natuurlijk ook over de Vuelta praten. Uiteraard. De temperaturen lopen vandaag weer hoog op in het zuiden van Spanje, in de startplaats. Queen tikt het kwik de 29 graden al aan en de renners zullen onderweg hoog uit wat wolkjes tegenkomen. Nou, dan kunnen wij alleen maar van dromen, hè? Poe, poeh, poe, poe. Nog 199 kilometer moeten ze rijden. De vlag is omlaag. Dus het is afstellen naar de eerste vlucht. De renners krijgen al vroeg. De Alto Dardales voor de wielen. Dat is ook meteen de enige gecategoriseerde klim van de dag. Ja, maar er er toch in, in Spanje zitten pittige bergen, hoor. Dat is ongelooflijk. Ja. Heb je hem gevolgd, een beetje? Ja, redelijk, ja, ja, ja, ja. Ik vind het wel mooi, hoor. Ja, ik vind het toch weer vroem. Ik vind het zo knap wat die man flikt, eigenlijk. Uh, uh, hij, uh, gisteren gevallen, twee keer... En toch nog uh, weinig verloren. 22 seconden. het ja, is ja, dus eigenlijk nieuws. Het EK-volleybal in 2019 wordt deels in Nederland gespeeld. Uh, de Europese Volleybalbond, CIV. Wijst Frankrijk, België en Slovenië aan bij een vergadering in het Poolse Krakau aan als de overige drie gastlanden. Dus het gaat in vier landen gespeeld worden. Het is voor het eerst dat dat gebeurt. En het aantal deelnemende landen wordt uitgebreid tot 24. Ja, dat moet toch wel? Want wat heb je nou met twaalf landen te zoeken in vier verschillende. deelnemende landen te zoeken in vier landen? Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Even terug naar Max Verstappen. De Internationale Autosportfederatie FIA bevestigt dat Verstappen en Ricciardo een grindstraf krijgen, grindstraf krijgen vanwege de updates aan de motor van hun RB13. De Australië moet serieus rekening met 25 plekken houden, terwijl onze landgenoten waarschijnlijk een stuk beter afkomt met zo'n 15 plekken. Ja, ik heb een interview gelezen met Ross Brown. en die is toch helemaal niet mee eens met die grindstaffen. Die moeten zo snel mogelijk eruit. Uh, t, het is te voor woorden. Vorige week was er eentje 65 plaatsen achteruit. Uh, waar praat je over? Ja. Ja. Stappenwet zesde, dat hebben we net gezegd. Ja. Hamilton was de snelste ja. voor Bottas, Wettel, Rijkonen en Ricciardo. Overigens uh, Valentino Rossi, de Moto3 uh, coureur... heeft gisteren zijn been gebroken. Oh, Zijn rechterbeen, zowel het kuitbeen als de scheenbeen gebroken. Uh, is vannacht geopereerd... Um, is uh, goed gelukt. En hoopt dat hij alleen maar twee races hoeft te missen. Ja, het is anders dan met een voetballer. Je kan sneller weer op een motor klimmen. Dan dat je voetbal als je je been gebruikt hebt. Oh, Ongelooflijk. Ja, ja, ja. De Oranje Vrouwen. En dan hebben we het over een Nederlands team dat het wel goed doet. Is naar de hoogste FIFA ranking gestegen ooit. Naar de zevende plaats. Ja. Hè? Ja, het ja, het is voor het eerst wat... in de historie meldt Nederland zich in de top 10 van de WK ranglijst Japan. Brazilië, Noord-Korea en Zweden worden gepasseerd en dat levert een zevende plek op. Maar als je dan ziet dat Engeland op de derde plaats staat, waar Nederland eigenlijk vrij simpel van gewonnen heeft. Ja, moet je nagaan. Ja. De oppositie blijft in handen van de Verenigde Staten. Nou ja, dat zijn zo'n beetje de uh, berichten. De politie heeft trouwens Rooney betrapt met drank op achter het stuur... Wayne okay. Rooney is gisteravond door de politie achter het stuur vandaan geplukt. Op gedenking van rijden onder invloed. De aanvallen van Everton en van Ronald Koeman zou volgens The Mirror na een avondje uit in bezong, beschonken toestand opgepakt zijn in de buurt van zijn woonplaats Cheshire. Maar krijgt hij nou ook straf voor het voetbal? Nou, dat hangt van Ronald Koeman af, dat weet ik niet. <laughs> ja. Opmerkelijk nieuws ook eh, rond de transfers gisteravond. Uh, uh, AS Roma deed een megabot op Ziyech. Ajax zei nee. Ongelooflijk, hè? Ja, maar die bedragen die reizen de pan uit. Hein? Je ziet het met, met het uh, Neymar dat hij naar Paris Saint Germain ging. Die praat je gewoon over een half miljard. Kom op nou, hè. Ja, nou, die Mappé die gisteren dus de vierde goal maakte... Die uh, gaat naar PSG, maar die gaat voorlopig even verhuurd worden. Want uh, anders komen ze in de war met die, met die regeling. <laughs> ja, weet je ja, die moest 200 miljoen kosten geloof ik. Ja. Ja, PSV blijft met lege handen achter tijdens het gekkenhuis. Ze weigeren miljoenen aanbiedingen op onder andere de keeper en Bergwijn en Luc de Jong. Ze blijven allemaal ja. gewoon bij PSV-voetballen. Dat is wel opmerkelijk. Uh, rivalen Sparevoem, gisteren hebben we het al eigenlijk over gehad. Geldig, definitief niet naar het wk turnen. Nee. nee. Een beetje, Sierra. Het is. Uh, die man heeft zijn eigen toekomst weggegooid, ja. denk ik. Ja. Het, het was een schitterende atleet, laten we eerlijk is zijn. Nog, maar ja, ja, maar hij, heeft... hij begint alweer het ouder te worden, natuurlijk. dat ja. scheelt ook. En uh, hij heeft zijn, zijn, gewoon zijn glazen ingegooid. Ja, we hebben. Dat ben ik net vergeten te vragen aan Mijks Noe en aan uh, Jo Brand. Maar die van Drongelen, die, die linksback van Sparta, ja. die is dus wel naar HSV. Is daar gelukkig ja. een van de, van de. Een jongen peters. van 18 jaar. Ja, he? dat is ongelooflijk. Ja. Zijn we nou blind in Nederland of wat is dat? Ik weet het niet. Uh, ik heb gisteravond mensen in het uh, Nederlands zelfs die spelen wat ik er nooit gehoord heb. van gehoord heb. Uh, ja. Die Veldman is komen vervangen. Ik weet niet eens hoe die heet. Ach, joh, dat is een ontzettende aardige jongen. Ja, ongetwijfeld. Ja wordt wel voor de leeuw gegooid Is zijn allereerste wedstrijd. Zijn debuutwedstrijd. En hij was een van de uitblinkers. Nou, maar, vanuit... nou, maar Waarom moeten die vier oude mannen er weer bij? Ja, Dat zei ik toch? Je moet niet met een verredeld veteranenploeg ja, nou, aan ja. de gang gaan tegen zo'n jongen. Je ziet op een gegeven moment dat, uh, dat uh, onze grote Robbe uh, gewoon het tempo niet meer aankomt. Nee. Haal die man eruit. Maar ze ben er ook niet. Nee. Nee, nee, dat klopt. Haal ze eruit. Zet ze die, stel ze niet eens op. Strootman, een dienende speler in, uh, in Italië moet hier uh, de kar gaan trekken. Ja, ja. Nou, we hebben het gezien. Lekker. Hé, hey, laten we even naar uh, Zandvoort gaan, want de uh, historic Grand Prix. Die kent weer een bomvol programma. Ja, ja, ja. Schitterend. Schitterend, schitterend, schitterend. schitterend. Ja, de, de mooiste auto's zie je daar. En dan zie je ook die oude Formule 1 auto's. Met die echte Formule 1 geluiden nog. Tegenwoordig is het geluid anders. Het is minder snerpend. Ik, ik, ik, ik kan het niet uitdrukken, maar. Het is gevoelsmatig ook. Die oude Formule 1-houders een veel mooier geluid. En die, die komen zaterdag en zondag weer gewoon lekker hier rijden. En dan geniet je weer van het, van het, van de het lawaai dat ze maken. En ik weet dat er een heleboel te zijn die hebben er een hekel aan Maar het merendeel van de standvotten, ik denk Prachtig, er wel 85, 80, dat 90 procent, die vinden het geweldig. Ik ja. vind het echt geweldig. Gisteren, overigens, is er, is er iets historisch gebeurd. Want in het verleden bleef de, de Formule 1. Teams niet op het circuit. Die gingen het uh, dorp in, daar stonden die, uh, die vrachtwagens. Onder andere in garage Davis, waar nu tegenwoordig uh, Dirk van den Broek gevestigd is. Daar stond Lotus. En de Lotus 49 van Jim Clark, die won 50 jaar geleden voor het eerst een Formule 1-Camp uh, Prix. Daar was een nieuwe motor in, een Ford Cosworth motor. Die heeft overigens 15 jaar de hele Formule 1 gedomineerd. Maar dat was de allereerste race van dat ding op Zandvoort. En die auto die werd gewoon gereden vanaf Garage Davids naar het circuit. Die uh, historische rit is gisteravond uh, uh, opnieuw gedaan. Met ook een Lotus 49. En dat is geweldig geweest. Ik, uh, ik zal er straks een stuk van maken. Dat komt uh, op onze website van de Krant te staan. En dat is... Uh, ja. Ik geniet daarvan. Want ik woonde zelf uh, in de tranendals, zoals dat heet. Hier in de buurt van de studio. En bij ons in de straat stonden die auto's van Honda. Die, die, die monteurs sliepen gewoon bij mensen thuis. Uh, verhuurden dus kamers. Ja, dat is tegenwoordig heel anders. Dat... Het was toen heel aanraakbaar. En dat is het niet meer. Hey, wat ook aanraakbaar is, het feit dat wij, en daar praten we heel vaak over... Uh, zoveel sporttalent hebben, jong sporttalent ja, ja, ja, ja, ja, ja. in Zandvoort... Ja. Want we hebben weer een Zandvoortse die naar een wereldkampioenschap gaat. Ja, geweldig, geweldig. Uh, en helemaal terecht, denk ik. Ik heb niet veel verstand van het spelletje badminton... maar ik weet dat de familie van de Aar uh, echt uh, um, overloopt van het talent. Alle drie de kinderen. Imke die speelt, uh, speelde afgelopen uh, nee, twee weken geleden het, het, het WK, senioren WK. Hij is helaas in de eerste ronde uitgeschakeld. Maar Wessel die gaat als 16-jarige uh, naar het WK... Uh, jeugd U19. En het is precies hetzelfde als het Imke uh, een paar jaar geleden heeft gedaan. Die was ook toen 16. Die werd geselecteerd toen voor de dubbels en de mixdubbel... in uh, de jeugdwereldkampioenschappen. Wessel gaat nu naar uh, Yogyakarta in Indonesië. En hij zal waarschijnlijk zelfs uh, singles gaan spelen daar. En dat vind ik toch wel opmerkelijk. De enige jongen van 16 jaar, bij de rest is allemaal U19... En uh, daar is, hoort hij gewoon bij nu. En hij is ja, Dat is geweldig. Geweldig, geweldig. Helemaal goed. Hij gaat eerst nog een uh, toernooi spelen in Spanje en in Zweden, volgens mij, uit mijn hoofd. En dan gaan ze naar Indonesië. Dat moet je natuurlijk ook acclimatiseren. Dus ze gaan het naar Indonesië toe trainen en dat soort dingen. En, en dan gaat hij deelnemen aan het uh, WK. Dat uh, eerst gaan de teams uh, uh, gaan aan de gang. Dus het mixt en de en dubbel van de jongens. En de laatste anderhalf week is het voor de singles. Gaat hij meedoen. Wat leuk. <coughs> maar van 1 tot en met 10 september vindt in Denemarken... het wereldkampioenschap stand-up paddle plaats. Ja. En daar hebben we nog zo'n jeugdig <coughs> talent die ja, daar het naartoe het gaat. Ja, dat is toch ongelooflijk, hè? Vertel. Ja, het is een hele typische sport. Ik weet niet of je het kent. Het wordt ja. op een... Wat ze dan noemen, bijna zo'n oude deur wordt het uh, gedaan. En uh, ja, er zijn diverse disciplines. En uh, Zandvoort heeft zich ervoor geplaatst om in Denemarken mee te mogen doen op een discipline die op zee gebeurt. Ik weet niet precies welke plaats, dat stond niet in het persbericht. Maar in ieder geval geselecteerd ervoor en die gaat meedoen. En uh, natuurlijk weer uh, ter ere van Zandvoort. Leuk hè? Over Zandvoort gesproken, toptalent Rens van der Schoot uit Zandvoort. Hij heeft zich begin april in het Zuid-Franse weten te kwalificeren voor de Elite League van de WKL Kiteboarding World Cup. Ja. Oh, Wat is dit oh, oh, allemaal oh. met die talenten, joh? Ja. ja, kijk, we hebben natuurlijk, met name die zee is natuurlijk heel kort bij. Ja. En uh, kiten is is een hype. Uh, als je met een beetje wind gaat kijken op een strand... dan zie je wel 50, 60 van die zeilen. Uh, en er zitten er nog genoeg aan de kant... om die nog eventjes een pomp moeten doen of zo. Ja. En uh, ja, en er zitten talenten bij. En die komen er gewoon naar boven toe. En, maar die kunnen ook elke dag trainen als het even kan. En normaal afgelopen zomer is het zo geweest... dat we veel wind hebben gehad. Het uh, was vrij droog, maar ze uh, hebben kunnen trainen. Ja, en... Trainingsarbeid, dat, dat komt nog steeds naar boven toe. Bij elke sport, niet, Dus ook bij het kaarten. Het blijft geweldig, natuurlijk. Toch? Zeker, zeker, zeker, zeker. Dan wil ik met jou toch even over het hockey praten, want dat is ook weer begonnen. Ja, gelukkig wel. En uh, ze doen het goed, hè, onze kampioenen? Ja, ik ben een hockeyfan. Ik vind het geweldig wat die meiden doen. En uh, uh, ze hebben een oefenwedstrijd gespeeld uh, tegen een vierde klasse in, in Berg-op-Zoom. Waarom dat nou in Bergen zo moet zijn, dat moet ik nog steeds eventjes van de trainer horen. Maar het was heel warm daar, 30 graden ongeveer. En ze hebben toen besloten om vier keer een kwart te spelen, de vier keer een kwartier. Net zoals eigenlijk bij de afgelopen EK is gebeurd, bij de senioren. En de eerste drie kwarten gingen uitstekend voor Zandvoort. Zandvoort kwam 5-0 voor te staan. En in het vierde kwart wilde, ja, Bleker, de coach, wilde tactische wisselingen doen. En die zijn niet heel goed uitgekomen. Misschien dat het een beetje communicatiestoornis is geweest. Of uh, misschien was het wel te ver gevoerd. Maar in ieder geval bleef het 5-0. En dat is natuurlijk een uh, geweldige prestatie daar. Um, gisteren hebben ze uitgespeeld tegen de A1 van uh, Allianz. En dat is ook niet het eerste beste team. Ik heb nee. nog geen gegevens ervan gekregen. Dus gisteravond hebben gespeeld. En zonder speelden ze nog een wedstrijd uit tegen een ploeg uit de nieuwe competitie. En dan gaat de competitie beginnen. Spannend hè? Ja. Kijk er naar uit, echt waar. We gaan uh, later in dit programma praten over Zandvoort voetbal. Want daar hebben we alle twee uh, toch even een beetje staan te genieten. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar we gaan eerst even naar muziek. Want uh, om half twee ga jij Zandvoort nieuws brengen. <laughs> Joop, ik hoop dat ik de goede plaat voor jou gevonden heb, bij Dennis Wilson. Met Pacific Ocean Blues. Ja. Yeah. Stuurt u altijd nog naar uh, Zandvoort Lunch Sport met uh, presentator Henny Rukert en uh, gast Joop Fares? Ja, Joop, want uh, gisteravond had er iemand zitten in kebab. <laughs> ja, hij heeft het wel heel erg grap gedaan. Ja, inderdaad. Uh, uh, gisteravond is gisteravond een knap ongeluk gebeurd in Zandvoort. Uh, uh, een onopvallende politieauto die zag in de zeestraat een, een auto rijden met stadslichting. Dat is verboden tegenwoordig, dat weet je. <tie> en die wilde die chauffeur aanhouden. Uh, die ging er vandoor ondertussen. En uiteraard die agent erachteraan. En, uh, die jongen draaide om en ging de zeestraat in zonder verlichting. En kwam boven in de zeestraat en verloor daar uh, de macht over het stuur... En schoot via een bloembak, uh, boodroening in. En, uh, een kebabzaak, een shawarmazaak. En daar is een gigantische bende geworden. Uh, een geweldige ravage, ongelooflijk. En godzijdank is ze maar één licht gewond geraakt. Maar voor hetzelfde geld, de eigenaar stond voor zijn zaak. Er zaten een paar mensen zaten op het terras. Voor het, die zagen het gebeuren uiteraard, die konden wegspringen. Uh, de medewerker binnen die kon nog net in een trapgat springen. Maar die raakte toch aan zijn been gewond daardoor. En dat is eigenlijk de enige gewond. Die is wel later met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Ik weet niet hoe het precies ermee gaat. Want die informatie krijgen wij nooit. Maar ondertussen stond wel die, die mini stond in die zaak. En een ontzettende ravage. Twee jongens zaten erin. Die vluchten alle twee uiteraard. Zou ik bijna zeggen: eentje is gepakt, het is de chauffeur. En De andere die werd vanochtend in ieder geval nog gezocht. Of die ondertussen ook gepakt is, dat weet ik niet. Maar het zal je kind zijn, zeg. Er zal iets gebeuren. Er zal iets verschrikkelijks gebeuren. Je moet er niet aan denken, joh. Je moet er niet aan denken. Nee. Echt niet. Weet je of de auto ook van, van, van de ouders van die jongens was? Ja, een, een auto van de ouders van, inderdaad, van die chauffeur. Oké. Okay. Dus het was geen kabab, maar kabam. Ja, en die auto is inderdaad... Nou, inderdaad, die is in beslag genomen sowieso. Uiteraard voor technisch onderzoek. En uh, ja, het is verschrikkelijk. Echt ongelooflijk dat dat kan gebeuren. Zal je kind maar wezen. Ja, inderdaad. Zal je kind maar wezen, ja. We gaan nog even naar muziek. En dan geef jij om half twee Zandvoort nieuws. Oké. Okay. Nou, dat lijkt me helemaal goed. Uh, uh, ik, ik draai nog een, een nummertje van diezelfde LP van uh, Dennis Wilson... want ik ben heel erg nieuwsgierig wat voor muziek hij zoal op de uh, LP heeft staan. En we gaan naar Friday Night. Het is Friday, het is nog geen night, ja. want dat gaan we nu vast beleven. <laughs> Van Joop van S begrepen dat het de drummer is van de Beach Boys. Dit uh, ik, uh, in de, ik vind ja, Joop, uh, neem me niet kwalijk. Ja, ik begrijp wel dat dit geen wereldmuziek uh, uh, is. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Nee, ik had het eigenlijk alleen maar over dat nummer dat ik toevallig dan ken. En, en dat vind ik toch een aardig nummer. Wat uh, de Pacific Ocean Blue mm -hmm. Het is, uh, half twee. Oh, ja. dat betekent Zandvoort Nieuws. Ja, hier is Joop van S. Ja, en waar gaan we mee beginnen? We gaan inderdaad beginnen met uh, nieuws En dan hebben we het over uh, het Standverts Museum. En dat heeft besloten in verband met de uh, verzelfstandiging per januari om een deel van de collectie af te stoten. Uh, dat gaat voornamelijk over uh, de collectie van de beeldde kunstregeling, uh, de kunstenaarsregeling, de BKR die in, de jaren, even kijken, wanneer is het, uh, tot en met 87 is geweest. Dat was een regeling, een rijksregeling, waarin, uh, kunstenaars, uh, voor, in ruil voor loon, uh, kunst moesten maken. Maar raken en dat werd dan opgekocht door de gemeente. Die collectie die uh, ligt in depot in het Museum van Zandvoort... is een kleine uh, een, uh, expositie geweest een paar maanden geleden. Het DNA van Zandvoort. En die wordt afgesloten. Uh, er is een, co een commissie geweest die heeft dat die kennis beoordeeld... en die zegt dat het een minimale waarde heeft. Dan is het Timmerdorp ook weer geopend uh, voor de... De zesde keer een geweldige feest voor de kinderen in de laatste week van de vakantie. Dat is afgelopen dinsdag weer open gegaan. Het thema is circus en vandaag wordt het alweer afgesloten. Na vier dagen geweldig voor de kinderen. Dan is er een heleboel onrust ontstaan in Binnenzandvoort... over een feest op het Naturelstrand, zoals dat tegenwoordig heet. Het Vroegere Naakstrand. Uh, er is een organisatie die wil uh, 10 september uit mijn hoofd daar een groot feest houden. Daar zijn al 1400 kaarten voor verkocht. A raison van 3450. Maar er is nog geen vergunning. De bewoners van een Leefbare Kust, de bewoners voornamelijk van de Zuidpoelenvaart, hebben bezwaar aangetekend. En de, de strandpachters op het naakstand, die willen wel dat het doorgaat. Nu moet de gemeente een beslissing nemen en die komt dit weekend, komen ze daarmee naar buiten. En het is nog niet bekend of dat doorgaat. Mocht dat niet doorgaan, ja, dan hebben ze een probleem, want dan moet al dat geld weer teruggestort worden naar die mensen. De, het, het punt is dat daar, eh, het natuurgebied is. Dat ligt tegen Natura 2000 gebied. En dat is ontzettend beschermd. Het is een stiltegebied eigenlijk. En, en de strandpachters daar, eh, op één na. Dat is dan, eh, Tim Wim Fischer van Adem en Eva. Die wil graag dat het gebeurt. Dan hebben ze meer aandacht. Dan komen er komen meer mensen naar het natureel strand. Want eigenlijk, een echt naakstand is het niet meer. Wordt alleen nog bij Adem en Eva wordt naakt gerecreëerd. De rest van de bestandpavloons dus, mag het wel gebeuren. Maar dat gebeurt het zo goed als niet. En dat is uh, dan uh, dus helemaal geen probleem dan dat de naakte daar uh, problemen mee kunnen maken. Dan uh, nog een keertje even naar het Sanfils Museum. want uh, komend weekend is de geluksroute en daar zitten dan twee kunstenaars, Anne Laut en Anna, uh, Alina Bol Bo Basques, die maken daar schitterende kunst. Uh, daar kunt u gaan kijken. Is op de eerste etage. U kunt meedoen zelfs. En uh, dan uh, heeft hij ook een geluksmoment. Dan is er nog uh, op de hoge weg een zwaar gewonde gevallen van de week. Er schijnt een ruzie geweest te zijn. Daarbij is gestoken. Een man is in zijn hals geraakt. Is met, uh, met uh, een. Heil uh, er is een traumahelikopter gekomen. En hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Ik heb, ik heb geen idee hoe het met hem is gegaan. Maar voorlopig uh, is dat toch weer gebeurd daar. Ehm... Um, <kling> Dan, wat hebben we nog meer? Oké, okay, de bouw van Natuurbrug Duinpoort gaat beginnen. Het is de laatste schakel van drie uh, natuurbruggen. die het uh, Amsterdamse waterleidingduinen moeten uh, verbinden met uh, Natuurpark Zuid-Kennemerland. En als die klaar is, en dat wordt de verwachting is dat en dat in de loop van het komend jaar is. dan gaan alle drie die poorten open. Kunnen eindelijk de herten uh, de ruimte krijgen die ze nodig hebben. en niet alleen maar in de waterleidingduinen blijven. Hebben we nog meer nieuws, Henny? Nee, ik ik gedaan, denk uh, dat het genoeg is om langzamerhand te heb. hebben. Heb je een kleine agenda? Uh, agenda? Ja, uh, er is niet veel te melden. Uh, oh, dat uh, reuzenrad overigens, dat gaat uh, uh, binnenkort open. Uh, ik meen zelfs uh, morgen. <coughs> een nieuwe reuzenrad, hoger dan het vorige. Staat op het Badhuisplein. en is dagelijks geopend tot en met 24 september van 10 tot 10 uh, dan hebben we natuurlijk de Historic Grand Prix uh, dit weekend. Met de Rijdersparade, die is morgenavond. Zo rond kwart over zeven worden de uh, auto's in het dorp verwacht. En uh, die gaan dan een rondje maken. En we staan daar uh, te pronken als ze geparkeerd worden. In de Halterstraat, Raadhuisplein en in de Kerkstraat. Dan is er tegelijkertijd uh, op het Raadhuisplein een muziekfestival. Dat begint om acht uur. Uh, met een hele mooie covergroep, hele leuke muziek. Uh, dat is eigenlijk de agenda voor dit weekend. Uh, wil je ook van volgende week weten? Nee hoor, dit is prima. Dat komt volgende week wel. Zandvoort leeft, hè? dat is duidelijk. Ja, absoluut. En dat, uh, dat is de hele zomer toch weer bewezen. Er is altijd wat te doen, Zandvoort bruist. Okay. En weet je wie ook bruist? Zeg het maar. Onze technicus-show. <lacht> ja. ja, inmiddels ook een redacteur. Want het is, uh, je moet hier je hebt duizend poten hebben. <lacht> nou, het is gelukt met het Many Rivers to Cross van UB40...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 ub 40, many rivers to cross. We hebben al heel veel rivieren over moeten steken om te bereiken wat wij wilden bereiken. En uh, dat is het luisteren natuurlijk naar uh, ZFM Lunch Sport met Henny Rupert en Joop van Nes. Even over het wereldkampioenschap judo. Verkerk, maar in de Verkerk heeft zich geplaatst voor de kwartfinale's, door in de klasse tot 78 kilogram de Poolse Beata Pakut op Waziadi te verslaan. Kim Polling wint haar eerste partij, terwijl Europees kampioenen Sanne van Dijken en Groesje Steenhuis direct verliezen en klaar zijn in Budapest. De Vuelta en España we kunnen uh, André Jansen helaas niet uh, bereiken, maar we kunnen u wel vertellen dat er nog 182 kilometer gereden moet worden en dat de eerste kopgroep een feit is. De onvermijdelijke de Gent is een van de vijf vluchters. De Belg krijgt gezelschap van De Demarki, Courteille, Willella en Gujarre. Nou, ja, waarvan ook We hebben verteld dat Max Verstappen een geritstraf krijgt van 15 plaatsen. Dat valt me nog mee hoor, moet ik eerlijk zeggen. Wat vind jij er eigenlijk van, Joop? Ja, ik vind het schandalig. Ja. Het is een technische sport en als er dan in de techniek iets fout gaat... dan moet je er niet voor gestraft worden. In het verleden werd dat ook niet gedaan. Max Verstappen is trouwens... Uh, het, is ook, ja, het is wel overdreven om elke race een nieuwe, een nieuwe motor erin te zetten. Ja. Daar kan je iets aan doen. Nee. Maar geeft dat een constructeur een minpunten. Ja, precies. Ja. Verstappen kan prima leven met zijn zesde tijd... in de eerste vrije training op Monsa. Ik ben redelijk tevreden over de eerste vrije training... zegt hij op zijn eigen website. Zoals verwacht zijn we te langzaam... maar het viel tot nu toe nog mee. We proberen er het beste van te maken. Uiteraard. We gaan het hebben over voetbal, Joop. Want Zandvoort... Uh, ja. Een verdraaid aardig team. Ja. Uh, ik probeer Justin Luiten te pakken te krijgen. Want dat was de grote uitblinker afgelopen ja. dinsdag. Ja. Hij ja, ja. een half uurtje maar gespeeld overigens. Ja, hij mocht maar een half uur meedoen. Maar hij gaf me drie keer een ja. paas. Waardoor spelers vrijkwamen. En waardoor de stand naar 5-1 ging. Ja, ik begrijp ook uh, niet. Ik, maar dat kunnen we misschien wel met Tetsonieren hebben. We meteen. Uh, Sonier. Legt maakt niet uit. Ja. Uh, want uh, Paul van der Oort, vind ik, hoort op rechts verdedigen en niet ja, op links. En, en Justin links. moet links staan. En die paasjes die just gaf, jongen, die kwamen aan over 50, 60 meter. Ja, dat, dat, echt, dat, dat, dat gebeurt, maar het is niet elke wedstrijd het geval helaas. Maar ik vind dat hij op links moet staan. Hij is die linker verdediger en Paul van der Hoort moet hem rechts staan. Maar toen hij erin kwam, stond het 1-1, hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en overigens, uh, 5-1 gewonnen, toch van een, vijfde klasse, uh, van een tweede klasse zondag. Ja. Het uh, is toch, toch niet niks, maatwillig nee. zijn. Maar die, die Luiten, ik, we gaan het zo meteen aan Ted vragen waarom die maar twintig uh, minuten mocht voetballen. Maar ik, ik heb goed nieuws, Henny, want ik heb een mannelijn hoor. Ja, dat had ik begrepen. zelf, dank je. Meneer Luiten, goedemiddag. Goedemiddag, Henny. Wat was u goed afgelopen dinsdag? Nee. Dank u, dank u. Ja. Niet overdrijven. Je, je, ik hoor je heel slecht hoor. Je bent een beetje zacht, maar dat. Uh, het... uh, ik zit in de auto, maar dat het is. Ja, weer op, op weg naar je vriendin zeker. Welke vriendin? <laughs> nee, ik ben lekker. Ik, er, uh, ik ben vol, aan het voorbereiden op een feestje van morgen. Ja, want je was jarig, hè? Klopt, ik voest jarig, dus een beetje boodschappen doen, morgen een klein feestje. Heb jij van Ted gehoord waarom jij maar 20 minuten mocht spelen? Eh, uh, ja. ja. Ik heb daar met Ted over gehad. Ik heb Ted zelf gevraagd uh, waarom dat was. Ehm, uh, ja, goed. Ik. Ik, ben, uh, ik heb nog drie wedstrijden in Schorsik staan, aankomen drie wedstrijden in de beker. Ja. Dat, dat speelde voor een groot deel mee. Uh, en daarnaast uh, speelden we afgelopen zaterdag tegen Telede. Ja, dan kan ik dat niet bestempelen als een van mijn beste wedstrijden. Uh, nee. Dus het was ook een beetje, een beetje prikkelen nog. Ah, ik denk dat het goed op uitgepakt zit uh, als je het bekijkt. Wat een fantastische basis, Gafje. Ja, ze kwamen lekker aan. En uh, ik kreeg ook heel veel ruimte. Uh, VSV schakelde om van uh, 4-3 naar 4-4-2. En ik moet zeggen dat, ze daar, uh, dat dat niet hun beste keuze was van de wedstrijd. Nee, wilden ze tot penalties laten aankomen of zo? Nou, gelijkspel was voor hun genoeg geweest om, om door te gaan. Ja. Uh, alleen, uh, ja, je zou op een gegeven moment op een al het moment dat ze, dat ze wilden doorwisselen. Het pijpje was leeg en uh, ze wilden een speler inbrengen die al gespeeld had. Uh, want volgens de trainer was dat afgesproken. Uh, Ted wa was daar niet van op de hoogte. Dus die, die begon daarop te protesteren. En die kreeg daarin zijn gelijk. Ja, en je zag wel dat dat een cruciaal moment was. Want het was ook meteen een moment dat ze heel veel ruimte gingen weggeven. Als dus het in ja. een pijpje behuvel leeg was. Ja, en, en daar denden we het overheen. En ik moet zeggen dat we daar als team uh, een, uh, een zeer nette prestatie hebben neergezet tegen de tweede klasse. Ja, Justin, met de eerste helft Dat waren echt in tempos aan het spelen, die jongens. Dat kan je niet de hele wedstrijd volhouden. Van VSV. Ja, ja dat klopt. Uh, ze, ze, ze zetten heel veel druk en uh, ze maakten het bij uh, ons best lastig. Dat resulteerde ook in de, de 0-1 voor hun. Ja. Ja. Alleen, uh, ja, inderdaad, uh, je zag ook wel dat een aantal jongens het, uh, het, het in de eerste helft al moeilijk hadden. Ja, je kan het niet volhouden. Het is dus in de tweede helft de, de, de elfde jongens gaan hier zitten, maar dat is door eenmaal verboden. Nee, dat klopt. Nou ja, bij de HD-cup mag dat wel in, in overleg, in de groesfase. Ja, nog. vier maximaal, volgens mij. Uh, nee, de regels tegenwoordig zijn zo dat je, dat je onderpack mag wisselen. Uh, zolang dat afgesproken is onderling, in de groesfase. Ah, oké, oké. Maar dat is specifiek voor de HD-cup. Ja, dus wij hadden zeven wissels. Nou ja, kijk, je kan, je kan dat een voordeel noemen. Uh, maar ik denk dat het bij ons niet uitmaakt wie er speelt op dit moment. We, zijn, uh, we, zijn, we hebben een hele goede ploeg, we hebben een hele goede selectie... En ik denk dat wij uh, uh, onszelf niet verzwakken op het moment dat we gaan wisselen en dat ja. is wel een kwaliteit. Ja, je was er niet en eens compleet, zelfs... hè? Nee, we, we misten wel wat jongens nog, Butters op vakantie. Uh, ze waren nogal een paar geblesseerd. Milan die er in de eerste helft uit moest. Ja, dat, is, dat is normaal gesproken wel een Maar ik denk dat we de tweede helft best wel goed hebben opgepakt. Ja. Ik, vond, ik vond jou, uh, jouw laatste paas op uh, Ryan. Uh, Lammers, Lammers hè, de zoon van. Van Jantje Lammers. Jan, Jan is trouwens ontzettend blij dat Ryan hier aan het voetballen is. Hè? Heerlijk. Dus die smile op zijn gezicht was fantastisch, joh. Maar die paas was geweldig. En wat is dat een talentje. Maar hij wordt zo weinig gebruikt. Jij zag hem gelukkig. Ja, nou goed. Liep, liep er liepen twee of drie jongens voor de goal. En uh, ze liepen uh, uh, precies zoals wij getraind hadden. Uh, enigszins gestaffeld achter elkaar. Dus, dus mocht hij de eerste man passeren. Dan zat al de tweede man achter. En... Ja, hij is gewoon goed binnen. Maar ja, ik, moet, ik, ben, ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, in af en toe nog een te licht mannetje is. Dat hij iets meer moet doen. Ja, hij is wel heel, hè? Ja. Ja. Ja. Jawel, maar hij is ook snel. Daar ja. heeft ze snelheid mee. Ja. Ja. Hij is enorm snel. Justin, uh, uh, uh, jullie hebben een sterke ploeg, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. En daar gaan we het nu uh, even over hebben met Ted uh, Tetsonier. Die gaan we even bellen. Dank je wel voor je bijdrage. Ja, dat is goed. En hou het vol, hè? Goed. Een prettig feest morgen. Fijne dag, dankjewel. Hoi. Hoi. Ja, verder met muziek. Henny, wat zou jij doen als jij uh, Arjan Robben was? <lacht> <lacht> Stekker eruit trekken. <lacht> wat zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond...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 Zou je lachen? Zou je schelden? Dan heb ik het natuurlijk over bluff. We gaan heel weer snel uh, naar onze presentatoren. Want luisteraars, we hebben weer een telefoongast. Ja, want wat we beloofden is dat we met uh, Ted Sonnier aan, uh, aan het praten zouden gaan... over afgelopen dinsdag, over zijn ploeg over het geweldige, de geweldige vooruitgang Joop, Joop van Nes uh, ja. binnen dat team. Hè. Ja, kwaliteitsimpuls hoor. Ik dacht Ted, er moet nog wel wat gebeuren, want de individualiteit is groot in je team. Ze moeten een team worden. Ja, ik denk dat we daar hard mee bezig zijn, maar dat we ook de tweede helft afgelopen dinsdag dat hebben laten zien. Dat dat, uh, dat, dat uh, groeiende is. En uh, ik vond het, uh, vooral de tweede helft, echt een teamprestatie... zoals je de laatste twintig minuten over de tegenstander heen walt. Ja, ik vond het genietig. Ja. ja. Het was echt genieten. Mooie goals, prachtige Pases van Justin Luiten die we net gehoord hebben. Uh, ja, ik herken Zandvoort niet terug vergeleken bij vorig jaar. Nee, ja, dat is, uh, is ook iets waar we hard mee uh, aan de slag zijn. Uh, we hebben nu zes wedstrijden in de voorbereiding erop zitten... We zijn wel steeds meer naar de elf aan het gaan. Maar ook morgen zullen we in verband met de schorsingen van vorig jaar wat andere jongens spelen. Dus het is nog niet helemaal over. Iedereen heeft nog zijn kans. En dan over drie weken als de competitie begint, dan moeten we er staan. Tegen wie spelen jullie morgen? Tegen Westzaan. Geen idee. <laughs> maar hier of daar? Nee, we spelen thuis. thuis ja. En om drie uur heb ik begrepen? Ja, de eerste bekerwedstrijd. Oh, okay. ja. Nou ja, geen idee. Pak ze gewoon, joh. Ja, ik, uh, ik heb het gisteren ook in de groep gegooid. Uh, het is een, uh, een, een, wat ik begreep, een vierde klasse. En uh, ik wil niet, uh, wat ik <laughs> vorig jaar een paar keer heb gezien... Uh, dat men het te licht oppakt. En uh, ik wil gewoon uh, het onderste uit de kant. en. Uh, en, uh, en nooit opgeven. Dus uh, we, we gaan er vol voor. Je had uh, ook in verband met die schorsing Justin uh, uit het team gelaten, de eerste helft. Die mocht de laatste 20 minuten meedoen. Maar die kreeg opeens een uh, gouden voet. Hè? Wat een prachtige basis. Nou, ik ben uh, met, met beide backs, uh, zowel links als rechts, uh, maakt niet zoveel uit wie er staan. Ik wil uh, dat ze offensiever uh, meedoen. Uh, dus het hele team valt aan. Ja. Het hele team verdedigt ja. en uh, nou dat was voor, in het begin wat dus een uh, best wel wennen. maar ja, zoals hij het dinsdag invult uh, zo zie ik het ook graag. Machtig mooi. Ja. Je krijgt nog wel wat werk denk ik, want ja, Bud, Bud was op vakantie, maar als er iemand een individualist is, is hij het. Ja, nou ja, de, uh, dat is uh, algemeen bekend. Uh, het, ik heb er met ook al met hem over gesproken. Hij komt ook van een hoger niveau. Uh, uh, bij ons krijgt hij gewoon uh, veel vaker de bal. Dus hij zal zijn acties moeten doseren. Uh, hij zit ze vaak nu ook in rond de middenlijn. En dan moet hij nog een meter of 50 uh, Dus daar zijn we hard mee aan de slag. En uh, uh, ik, ik, ik heb vertrouwen dat het goed komt. En ik moet ook zeggen... Uh, Ryan Lammers uh, heeft het uh, dinsdag uh, perfect ingevuld... Ja. Uh, als invallen voor hem, dus de concurrentie is ook aanwezig. Wie mis je morgen door die schorsingen? Justin, maar wie nog ja, meer? Justin, uh, Koen Michielse die ik trouwens fantastisch vond op, uh, op zes ja. uh, dinsdag. Helemaal met Sorry. je eens, ja, ja, ja. ja. echt. Uh, Patrick van der Oort is geschorst, Mitchell Luiten is geschorst, uh, uh, Roxy Groot is geschorst. Zo. Ja, en en, en even kijken, uh, Novel. Bellani van het tweede is geschorst. Uh -huh. Dus uh, ja man of zeven bij elkaar. Milan Berg beelkamp is geblesseerd. Ja. Uh, dus Hoe is het van... daarmee trouwens? Ja, dat gaat goed hoor. Dus is in samenspraak gegaan. Hij heeft wat last van een opspelende kuitblessure. Uh -huh. En uh, ik heb gezegd... Ik vind de competitiestart belangrijker dan de ja, beker. Uh, we willen wel verder... Uh, uh, zeker. Uh, maar uh, we, we gaan hem klaarstomen voor uh, 23 september. Ja, en uh, keeper Daan Kerkman, die heb ik de eerste wedstrijd gezien. Toen ja, heeft hij zo ontzettend veel fouten gemaakt. Ja. Maar die heeft zich helemaal uh, omhoog gewerkt. Nou ja, Daantje had natuurlijk een half jaar niet gespeeld uh, sinds oh. de winterstolper. Uh, en nou uh, ja, dan kom je ritme tekort. Ja. Maar hij heeft volledig vertrouwen van ons gekregen. Ja, ja. En uh, dat gaat hij steeds meer terugbetalen. Dus, hij was goed uh, hoor. Ja, ik, ik, ik, ik, ik ken hem van de Bloemendaal tijd en uh, stonden, het is gewoon een hele goede keeper. En dat ja, groeit ja. goed vanzelf. Hey, en je hebt er een pareltje bij. Nou, vertel. De rest buiten. Rijn Lammers. Oh. Ja, jongen, ja, jongen. Jonge. Uh, vorig jaar is hij hier bij ons uh, gekomen. Uh, is nog wat uh, wispelturig, maar hij heeft zeker potentie, is goed coachbaar. En uh, ik, ja, ik zie het wel in hem zitten. En uh, we brengen hem rustig. Hij zal veel spelen bij de 123. En uh, nou ja, daar waar het mogelijk uh, zal hij uh, zijn plaatsje pikken in het eerste. Ja, hij moet een beetje meer gewicht op doen eigenlijk. Ja, hij, uh, ach, hij, uh, hij is, uh, ook uh, voor zijn leeftijd, hij uh, doet soms een beetje onvoorspelbare dingen. Maar aan de andere kant is het ook wel. Weer wel, wel weer mooi om te zien. Hoe oud is hij dit? Ik heb geen idee, namelijk. Nou, nou, hij wordt twintig. Oké. Okay, uh, okay. uh, dus ja, dus, uh, <laughs> hij heeft nog tijd, wat dat betreft. Ik heb, ik heb genoten van zijn vader. Ja, <laughs> die, ja. Die is zo blij dat Ryan hier uh, voetbalt. En ja, die nou, smijl op, op het gezicht van de meest bekende Zandvoorten, jongen. Dat maakt ja, heel... we hebben elkaar na de wedstrijd nog even gesproken. En oh. uh, vol trots. Dus, uh, en zo moet het ook. En uh, heel dorp moet trots worden weer worden op, uh, op, uh, op, uh, op, het, uh, op het team, op de club. Dat ja. kan ook met deze kwaliteitsinjectie, Ted. Ja, en, uh, het is gewoon, uh, we moeten met heel veel enthousiasme uh, en uh, wat, uh, wat meer professionaliteit uh, daar zijn we hard mee bezig. En dan, uh, dan staat het uh, geraamd. En dan uh, is het alleen een kwestie van invullen. Ik hoop dat het invullen lukt. Want ik heb een aardige weddenschap uitstaan. Ja. <laughs> dat jullie namelijk kampioen worden. Ja. ja. Dus uh, uh, ik hou je eraan, Ted? <laughs> nou ja, uh, dat is ook gewoon. En lopen we niet voor weg. Dat is de doelstelling. Uh, ik denk dat we met de stormvogels en VVC en misschien Overbos uh, de concurrenten uh, hebben voor, voor dit jaar. En, uh, maar goed, als. Uh, als we deze lijn kunnen voortzetten en het uh, iedere wedstrijd kunnen opbrengen... om de tegenstander volledig onder druk te zetten... Dan, uh, dan heb ik er ook alle vertrouwen in. En als je met die back zo hoog speelt, gaat dat lukken? Ja, ja. Nou. Ik en, heb uh, nog even twee onderwerpen die ik met je wil bespreken. Vanmorgen in de Telegraaf, een groot artikel. Diepe rouw na overlijden spelers van 27 jaar. Ongekende drama's op het voetbalveld. Doen jullie iets aan medische begeleiding? Ja, wij hebben uh, een, uh, een uh, fysiotherapeut in dienst. Uh, uh, die levert trouwens uh, perfect werk. Uh, wij hebben ook uh, een lijn naar uh, uh, fysiotherapie uh, hier in het dorp uh, van Arjen de Boer. Uh, uh, en ik meen dat er uh, iedere zaterdag een EHBO op het complex aanwezig is als de competitie uh, weer van start gaat... Mm -hmm. uh, we hebben ook een AID natuurlijk uh, in het ja, clubhuis hangen. Dus, ja. uh, en er zijn ook cursussen uh, gegeven. Dus uh, we zijn, ja, wat dat betreft uh, uh, zijn we er wel. Ja, uh, doen we er genoeg aan, laat het zo zeggen. Paul Gebbing, de fysiotherapeut, die uh, heeft een onderzoek van dokter Shecky vanuit Duitsland, van Bayern München. Waaruit blijkt dat als je de zuivere vitamine C en Q10 slikt, dat de kans op dat hartfalen op het veld uh, bijna weg is. Ja. Nou ja, goed. Dat ken je, dat verhaal? Uh, niet zozeer. Ik weet wel dat uh, ook in de hoge amateurkringen uh, men ontzettend bezig is met voeding. Ja. Uh, dus het, het is een tendens die zich een aantal jaren geleden heeft ingezet. En, uh, ja, ik probeer bij mijn jongens uh, probeer ik het mee te geven. En, uh, we doen voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd hebben we ook wel... Uh, en wat, uh, wat preparaten die, uh, die, die, we, die we kunnen uh, gebruiken. Maar dan moet je meer denken aan druivensuikers en dat soort uh, zaken. Ja, uh, het, is, uh, het, het, is, het is van deze tijd dat je je daarin verdiept. Dus dat uh, moesten we ook maar eens gaan doen. Ja. Nou, dan nog even de vraag over het kunstgras. Want daar willen we allemaal vanaf. Wil jij daar vanaf? Nou, kijk... Um, kijk als het veilig is uh, dan, uh, dan uh, ben ik uh, voorstander, uh, waarom? omdat je altijd kunt voetballen maar boven de, uh, wat ik eigenlijk nog belangrijker vind is dat je altijd kunt trainen ik bedoel uh, woensdag hebben we een behoorlijke regenachtige dag gehad en lagen de grasvelden er alweer uit ze waren afgekeurd ja. en dan kan je toch uh, terugvallen op, op kunstgras en uh, ja de kwaliteit van het kunstgras is tegenwoordig dermate goed uh, maar kijk Diep in het hart eh, zeg ik natuurlijk een, een prachtige grasmat. Um, alleen dat is uh, ja, bijna ondenkbaar, want uh, uh, het wordt zo vaak uh, bespeeld dat je vanaf oktober, november, als de regendruppels gaan vallen, dan trap je alles kapot. Uh, Tets, Jo uh, Branders hebben we in de eerste uur gehad, die heeft het erover dat je een hele, totaal ander spelletje krijgt op het kunstgras. Ja, dus, ik denk dat de accenten wel wat verlicht uh, zijn de laatste jaren. Uh, een, een, een wat korter, korter spel. Uh, de bal stuit het ook anders. Uh, worden er geslijdingen mee gemaakt? Ja, daar nou, ja, ben ik het niet helemaal mee eens. Want die worden nog steeds wel gemaakt. Alleen uh, ja, op een glad veld, grasveld, uh, is die wat makkelijker in te zetten. <lacht> dat lijkt mij uh, ook wel. <lacht> ja. Maar je, uh, leert, je leert je jongens wel dat ze het met, de, met been op de, op de grond moeten doen, hè? Ja, want anders krijg je een trap tegen en waarschijnlijk een kaartje. Dus... Ja, en 9000 euro boete en een taakstraf. <laughs> ja, als je, als, je dus, als je het te grof doet, kan dat ook een gevolg zijn. Kunstgas, ja. ja. we wensen uh, ja, jou. kunstgras, ik ben geen tegenstander. Het eh, liefst speel ik ook op gras. Bij mijn vorige club, eh, bij Rijnsburg, ligt een prachtige mat. Maar ja, daar speelt alleen het eerste erop. En dat kunnen wij gewoon niet, eh, niet garanderen bij ons clubje. Ik wens jou heel veel sterkte. Ik hoop dat het je lukt, want dan heb ik mijn weddenschap gewonnen. Nou, in ieder geval ik tot ook, morgen het is. Het is in ieder geval genieten bij Zandvoort voetbal op het ogenblik. Nou, we, we, we gaan het uh, proberen vol te houden en langzaam uit te breiden. En Joop, ik zie jou morgen. Ja, ja Gefeliciteerd. Doe, Oké, okay, bedankt. Daag. Dag. En zo uh, is er alweer een eind gekomen, luisteraars, aan het programma uh, GFM hey. Lunch, watertoren, sport. Ja. Hé, He, niet? Uh, heb jij nog iets te melden aan, uh, aan onze luisteraars? Alvorens wij de knop uh, uit moeten zetten voor het nieuws. Nou, ik, ik denk dat ik eigenlijk... Uh, morgen speelt Zandvoort dus om drie uur. Maar uh, tegelijkertijd speelt ongeveer uh, HFC tegen Katwijk. En dat wordt met een pot. Oh. <laughs> dus daar ben ik te vinden. Daar okay. kan ik me iets mee voorstellen, Eni. <laughs> Joop, jo, en, uh, is er een druk weekend uh, voor jou hier in Zandvoort? Ja, zeker. Want uh, ik moet alles doen van de Historic Grand Prix natuurlijk. En het is niet alleen op het square, is. Ook in het dorp meteen het anders te doen. Er komt een uh, Concorde Elegance dat gaat parkeren op de boulevard de Vervoosje. Ga daar kijken. ontzettend mooie auto's hier daar staan. En van alles en nog wat. Van de grootste Amerikaanse slee. Tot een uh, Fiatje 500. Maar allemaal in tip top conditie. En dan hebben we natuurlijk nog uh, de Rijdersparade. We hebben de, het festival. Uh, ik heb genoeg te doen. Hey, okay. En uh, vanavond Telstar hè, tegen Os. Ja, zal mij benieuwen. Ik denk dat Telstar gaat winnen. Ik denk het ook. Het ja. was in ieder geval een leuk, uh, <coughs> leuk programma met uh, Jo Brandt en met Mike Snoeij. De trainer ja. van Telstar. Jij hartstikke bedankt voor je lokale bijdrage. Ja, graag gedaan. En Charles, jij bedankt voor de... Techniek. Heel graag gedaan en jullie allebei een heel fijn weekend. En u allemaal bedankt voor het luisteren. Tot de volgende, Tot keer. volgende week.